Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Oh ho, ho. Wat wel met het NOS-journaal. Middelbare scholen moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit van schoolexamens. Dat adviseert een onderzoekscommissie van de VO-raad... naar de aanleiding van de problemen op het VMBO Maastricht... waar deze zomer ruim 350 eindexamens ongeldig werden verklaard. Er moeten examencommissies komen voor de schoolexamens en hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten wettelijk worden vastgelegd, staat in het advies. Schoolexamens bepalen samen met het Centraal Examen het eindcijfer van leerlingen. En volgens de onderzoekscommissie zijn die schoolexamens op veel scholen een ondergeschoven kindje. Bij het station in de Gelderse Plaats Dieren is een jongen neergestoken. Hij is met spoed met een ambulance naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden, ook die is minderjarig. De steekpartij was vanmiddag bij de bushalte van het station van Dieren. De aanleiding is nog onbekend. De Duitse politie onderzoekt of er een rechtsradicaal netwerk bestaat... binnen het korps van Frankfurt. Vijf politieagenten zouden een doodsbedreiging hebben gestuurd... aan een Turks-Duitse advocaten. Ze scholden haar onder meer uit voor Turks zwijn. Ook zouden ze onderling neonazistisch materiaal hebben uitgewisseld. Ze zijn betrapt doordat ze het privéadres van de advocaten... in de politiecomputer hadden opgezocht. De vijf Duitse agenten zijn op non-actief gesteld. De groei van de economie neemt iets af en gaat terug naar normaal... blijkt uit de nieuwste ramingen van de Nederlandse bank. Dit jaar is de groei nog 2,5 procent. In 2019 en 2020 is dat 1,7 procent. De werkloosheid zal na volgend jaar ook niet verder dalen... en de lonen stijgen dan minder hard dan gedacht. Het weer nog, in het oosten nog regen. Vanuit het zuidwesten is het droger en komt er wat zon. Het wordt 6 tot 9 graden vanmiddag. Morgen droog in de middag wat zon en een graad of 7. De dagen daarna blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N201 van Hoorn naar Hilversum. Dat veroorzaakt een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A2... En de andere kant op daardoor ook vielen van Hilversum naar Uithoorn. 20 minuten vertraging daar tussen Loenen en Vinkenveen. En op de ring zuid van Amsterdam, de A10, is een ongeluk gebeurd richting Hoofddorp. Tussen knopend Watergraafsmeer en Amsterdam buiten Veldert veroorzaakt dat 20 minuten oponthoud. Er zijn drie rijstroken dicht, evenals de oprit Amsterdam buiten Veldert. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. de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 Zo, aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag... gingen we terug naar de kerstperiode van 1999. al alweer heel veel jaren geleden. Deze single van JC, Jordan, The de Hard Knock live. Acht over 3, Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Op je eigen lokale radio, ZFM. En we hebben de zin in zo vlak voor de kerst... Dat betekent dat je straks nog heel veel kerstmuziek uh, van ons te horen gaat krijgen. Maar wat gaan we nu twee allemaal nog meer doen, uh, albert jan Nou ja, we gaan uh, natuurlijk... Uh, het is nou rust in Marken. Uh, de voorwedstrijd is Marken-SV tegen SW Zandvoort 1. Tussenstand nog vlak voor rust werd er weer gescoord door Zandvoort. Tussenstand is 4 tegen 1. En tegen de klok van half vijf gaan we weer schakelen met uh, Jan van der Leden voor het live verslag van de wedstrijd al daar. En het uh, doelpunt was van Butwater. Van Butwater. Daarnaast uh, is het nu, uh, dan hebben we het over de hockey... de halve finale die in, uh, in India wordt verspeeld. Het WK voor Heren, de halve finale tussen Nederland en Australië. Het was uh, lange tijd 2 tegen 0 in het voordeel van Nederland... naar goals van Schuurman en van As... Maar tegen het einde van het derde kwart heeft uit een strafcorner variant Australië tegengescoord. En wel door Howard. Dus het is 2-1 en de vierde kwart is net begonnen. Er staan nog ruim 13 minuten te spelen. Dus de spanning is daar te snijden. De winnaar speelt morgen om half drie in de finale. Heel verrassend tegen België. Dus wie weet krijgen we... Maar ik durf het nauwelijks uit te spreken. Want Australië staat constant op de helft van Nederland en is in de aanval. Uh, wie weet krijgen we een België en Nederland uh, in de WK-finale. Dat zou leuk morgen, zijn. Morgen om half drie. Verder natuurlijk, zoals u van ons ver, ver, mag verwachten, om half vier de evenementenagenda en het is een uitgebreide. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u even gelijk even meeschrijven. Verder natuurlijk nog Zandvoort nieuws. In het korte het tweede uur. Dus ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kei uh, helaas niet kijken. Uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Maar we kunnen wel vertellen dat uh, de studio van uh, ZFM aan de tolweg 10 er uh, lekker kesterig uitziet. Dat betekent ook uh, kesterigere muziek uh, op de radio. Al bijzonder was net even naar buiten zo vlak voor het uh, nieuws en weer van drie uur. En hij zei tegen mij, oh, oh, wat is het koud daar. I really can't stay. Baby it's cold outside. I got to go away. Baby it's cold outside. This evening has been, been Hoping that drop So very nice I hold your hands They're just like I My mother will start to Beautiful, worry Beautiful, watch your my hurt My father will be pacing the floor Listen to the fireplace roll so really I'd better scurry Beautiful, please don't But maybe just a half a drink more I'll put some records on while I the pour The neighbors might be Baby, day. it's bad out there No caps to be had out there I wish I knew how Your eyes are I'll like starlight To now. break this bell I'll take your mm hat -hmm. Your hair looks swell. I ought to say no, oh, no, my, no, sir if I'm moving closer At least I'm gonna say that I tried What's the sense in hurting my pride? I really can't Baby, stay. don't hold out baby, baby, it's is cold outside Outside. The answer is oh, no baby it's cold outside. No, no. You're welcome How has lucky been. That you dropped so nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be oh, suspicious. Gosh, your lips are and My brother will be there at the end. Tropical shore. My oh gosh, your lips were so delicious. But maybe just a cigarette more. Oh, never more. such a blizzard before. Got to get but home baby, you'll freeze out there. Thailand oh, your up home. to your knees out there. You really I'm been when you touch my hand. you don't see. How can you no, do no, this no. thing to There's me? It's bound to be talked. Think of my life long, so. At least there will be plenty in blind. If you have no and die. Really Get over stay. that, cold out. Oh, is Ja, dan gaat die Albert-Jan naar buiten en zelfs voor die vijf minuten. trekt hij zijn aan en de muts op. Ja, wel verstandig hoor, Albert-Jan. Ja, heel verstandig. It's cold outside. Moet men meteen denken aan dat andere plaat uit 1988. Koud hè? Wat is het koud hè? Van Hink Spijn en uh, Harry Vermeegen, de Fee Boys. Maar ja, dat is wel een hele andere stijl hoor. Maar wie weet, misschien komt u vandaag nog wel langs... hier op de Zandvoorts Radio. Redbox in ieder geval wel. TDA, to Contemplate, play, this audiovisual OPA. One hundred years from now. Tidal bites and human rights for satellites, your parasites. Hey, Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. En tijdens deze kerst mag je zeker niet ontbreken. Deze single uit de jaren 80. You're the red Redbox en For America. Ja, ja, ja oké, okay, deze is ook goed. Ik wilde eigenlijk een andere plaat gaan draaien. Maar deze die past er ook zeker bij. You're the Arte, of Jord, Art Baker in Elk Green. En The Message is love. We krijgen toch weer een klein beetje warm op deze koude zaterdagmiddag in Zandvoort. Met uh, deze single van uh, Arthur Breaker en El Green. En The Message is Love. Ja, dat is mooi hè. Daar krijgen we het warm van. En trouwens, als je naar de herhaling luistert... we zitten tegenwoordig op de maandagmiddag. En niet meer op de maandagmorgen tussen 8 en 11 uur. Maar dit programma wordt herhaald uh, aankomende maandag tussen 2 en 5. Dus als je nu luistert, goede maandagmiddag. Leuk dat je luistert naar ZFM, je eigen lokale radio. Met uiteraard heel veel kerstmuziek vandaag. we zitten zo een aantal dagen voor de kerst. En dat betekent ook de kerst op de radio. Vanmorgen horen we ze bij Goedemorgen Sanfoort. De winnaars van het jeugddebat. Jij hebt daar nog wat aanvullende informatie over. De twee vertegenwoordigers van de school, Ella Kuyn en Puk Wessels... hebben donder afgelopen donderdag het jaarlijks jeugddebat gewonnen. Volgens burgemeester Nick Meijer, wethouder Ellen Verheij... wethouder Joop Berendsen en raadsgrifier Henk van Stevenink... waren zij de beste in het debat. Donderdag, afgelopen donderdag was de vergadering van de jeugdraad... en de agenda bestond uit drie punten. Een bezoek aan een synagoge of moskee in Heemstede, ingediend door de school. Goedkoper zwemmen voor jongeren in Zandvoort... en een idee van de school En een boekje maken met vondsten op het strand... dat het college zelf had ingebracht... Het college stelt namelijk jaarlijks 2000 euro ter beschikking om het winnende voorstel ten uitvoer te brengen. Het boekje komt er niet. Wethouder Ellen Verhey luisterde aandachtig naar de diverse aanbevelingen en suggesties van de raad... en adviseerde om het agendapunt niet aan te nemen. Het kreeg zelfs geen enkele stem. Het idee om de synagoge of moskee in Heemstede te bezoeken kreeg alleen de stemmen van de school mee... en werd dus niet aangenomen. Goedkoper zwemmen kreeg 10 stemmen mee en werd dus met grote meerderheid aanvaard. De Duinroos School, de indieners van het voorstel, krijgt nu de gelegenheid om het te gaan uitvoeren. Aan de hand van het beraadslagingen werden na afloop door voorzitter Niek Meijer... zijn collega-bestuurders en raadsgriffier de beste debaters aangewezen. Ella Kuin en Puk Wessels van de school, mede omdat zij als een echt team optraden. De twee jonge dames zijn door de burgemeester en zijn echtgenote uitgenodigd... voor een lunch op een later tijdstip. Oké, okay, dus uh, de school en de Duinroos hebben eigenlijk allebei gewonnen. Ja, ach, allebei een beetje, ja. ja. Zo is het. En uh, inderdaad, voordeliger zwemmen voor uh, de jeugd hier in Zandvoort. Dat is ook een mooi initiatief en uh, goed besteed die 2000 euro daaraan. Ja, zo dadelijk uh, gaan we weer naar het voetbal naar uh, Jan van der Leden. Vanmiddag aanwezig bij de wedstrijd Marken SV Zandvoort. In de rust stonden wij 1 tegen 4 voor. En hoe het verder gaat, hoor je na deze van Bill Widders. When I wake up in the morning, love.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 But I know it's going so te plaatsen. Er zijn al voordelige verkrijgbaar ook, hè? dus uh, daar profiteer je daar meteen van. Je had een lovely day, de single van Bill Widders die er uh, lekker op uh, aansluit. Nou, we zitten inmiddels in de tweede helft van de wedstrijd, uh, Marken tegen SV Salford. Betekent dat we weer uh, live gaan schakelen met Marken, met uh, Jan van der Leden. We stonden 1 uh, tegen 4 voor uh, Jan uh, bij uh, rust. En hoe gaat het nou met de mannen? Het gaat nog steeds hartstikke goed erop. Uh, Mark heeft twee, twee man gewisseld, die zijn zuiver uh, met een offensief begonnen. Maar Dylan Kreuger en uh, Milan Berk-Bellenkamp achterin, die houden heel goed stand. Die Milan berk Belenkamp speelt als in, als in zijn jongste jaren. En het, het, Maar zelfs de Berg die de eerste kans kreeg van de 2011. Zijn schot ging echt net voorlangs. Maar het gaat echt, echt op dit moment nog hartstikke goed. Ja, dat is goed uh, om te horen, Jan. We zitten met de vrije trap voor uh, Marke op onze helft. En ik hoorde in de stuurskamer al dat ze een beetje loer zijn op onze vrije trapnemers. Uh, Bert Baarten en Nijzer Christine. Dus ik, ik heb zomaar het vermoeden dat zij die vrije trap ook willen gaan benutten. Zij hebben nu de wind mee, dus uh, dat betekent. Maar het gaat hartstikke goed gelopen. Ja, het zou lekker zijn als ze gewoon uh, met de winst uh, terugkomen uit Marken... en dan nog een uh, lekkere ja. winst ook. Helemaal goed. Uh, als, wij, als, als we winnen, dan stijgen we zomaar drie plekken op de ranglijst weer. Dus wat dat betreft uh, ziet het er allemaal weer heel erg uit. Dat wou ik zeggen, daar lijkt het uh, weer ergens op, zeker. Nou, Jan, hou de wedstrijd in de gaat. Althans, jij doet dat uh, voor ons, uh, Darien ja, Marken. En uh, we komen straks uh, graag weer bij je terug. Bedankt voor dit moment. Ik hoor het straks. Oké, okay, dankjewel. Ja, dan hoorde ik net een uh, schreeuw van uh, Jan. Wat is er aan de hand, jongen? Nee, het is zinderend Spanje. Uh, spa uh, Spanje is sp spannend. Ja, ja, uh, ja, daar zie ik, ik een ja. kort uh, in, uh, in India. Het vierde kwart met nog minder dan een minuut te spelen. En ruim vijf minuten speelt uh, Australië uh, met een vliegende keeper, om het zo maar eens te zeggen. Ze hebben de keeper eruit gehaald en een veldspeler als, uh, als uh, ja, verdediger, extra verdediger ingebracht. Maar er wordt nu al ruim gedebatteerd. Met minder dan een minuut te spelen scoorde. Uh, uh, ja, en ze keuren hem nog goed ook. Nou, uh, een, een, een paas van buiten de cirkel, in de cirkel, wordt aange aangeraakt door een Nederlandse verdediger. Gaat dus de leggings door van de keeper van Nederland. En uh, zij zijn dan in de veronderstelling dat ze 2-2 gescoord hebben. Nederland scoor, uh, tekende protest aan. Videoref kwam erbij. En uh, het is 2-2 uh, met nog 25 seconden in het vierde kwart. Dat wordt dus verlengen. En uh, wat houdt dat in, de verlenging? Nou, dat weet ik ook niet precies. Ik bedoel, ze kunnen kiezen twee keer, uh, twee keer uh, tien minuten... en dan wel uh, uh, penalty shots. Nou, als, dat, als het daarop aankomt, dan, uh, dan, dan hou ik mijn hart vast. Uh, Vroeger had je een strafpush... Straf en nou is het dan een, uh, een penalty corner. Tenminste, dan moet de speler vanaf de 23-meterlijn alleen op de keeper af... en dan moet hij binnen 30 seconden scoren. Maar dat in de laatste minuut... Australië, ondanks protest van het Nederlandse hockeyteam... Uh, gelijk komt. Uh, ja, is toch wel erg, uh, erg, erg zuur, moet ik ja, zeggen. Ja, je was er al een beetje bang voor, hè? Ja, Australiërs zijn Ben je een beetje in de lucht? Ja, ik ja. ben, uh, ben erg benieuwd hoe dit uh, gaat aflopen. Wij houden het voor u in de gaten. Oké, okay, dankjewel. Het is altijd uh, lekker zakkenvul, hoor, voor uh, Mariah Carey. Zijn rotte kerstdagen, want deze plaat wordt weer heel veel geraakt. Nico, het kwam eruit die taal, hoor, uh, Mariah Carey. En uh, all I want for Christmas is you. Ja, je weet wat er uh, nu gebeurt uh, op het hockeyveld, uh, Albert-Jan. Wil je ja, de want... luister eens even op de hoogte brengen? Ja, ik was uh, in, in alle concentratie eigenlijk een beetje vergeten hoe dit gaat aflopen. Want ik bedoel, het is dan 2-2 na nou, vier kwarten. Dus vier keer 15 minuten, uh, gelijk spel. Ik uh, was even benieuwd wat er ging gebeuren. Maar ze gaan gelijk over naar penalty shootouts. Dat betekent: uh, vijf spelers van ieder team. vanaf de 23-meterlijn. alleen op de keeper af. en dan binnen uh, 30 seconden. Een, uh, een, een doelpoging doen. En als dat langer duurt, dan is, is de tijd voorbij. en dan vervalt hij. en als, je, als de keeper hem uh, uit de cirkel werkt. Is die ook voorbij, maar ik, ik kan hier niet naar kijken hoor. Nee, we gaan je... nog niet kijken gewoon. Ik ga gewoon de evenementagenda doen. Lekker, doen! <laughs> Kijk jij dan even met de ondertussen? Nee, nee, nee, nee, ik durf ook niet te kijken. Goed, nou, zoals ik al zei, <laughs> vanmiddag dan om vijf uur... de officiële opening van de ijsbaan op het Raadhuisplein. Hij is er weer met twee bomen waar je mooie achtjes als je kan kunstrijden kan draaien. Er is vanmiddag al geschaatst en om vijf uur hebben we de officiële opening... en die duurt tot, ze tot zeven uur. En daarnaast mag het natuurlijk ook nog weer geschaatst worden tot negen uur. Om kwart over vier gaan we even schakelen met onze collega Roy van Buringen... om even de sfeer te proeven op de ijsbaan live. En wellicht dat hij iemand voor de microfoon heeft. Dat allemaal om kwart over vier. Vanavond hebben we natuurlijk ook nog de toneelvereniging... uitvoering van Wim Hildering in Theater De Krocht. En dat begint om acht uur. Gaan we, morgen gaan we naar het bezoekerscentrum in de Kennemerduinen. Want de schaapshedder is er met de kudde. En natuurlijk mag je de schapen aaien. Vind je de allerleukste duurzame kerstcadeautjes bij een van de kraampjes of in een van hun, hun mooie winkels? Je kunt winterse knutsels maken tegen een kleine vergoeding. En zelfs een voederbol voor vogels of een kerstbal van zachte schaapbol. Aanmelden is niet nodig en honden zijn helaas niet toegestaan. Dat morgen in het bezoekerscentrum van de Kennemer Duinen. Kerst in de Duinen, dat is het motto. Dan gaan we naar morgen. Dan is het weer uh, uh, verhalen aan de stamtafel in het Zandvoortsmuseum. Morgenmiddag bent u in het Zandvoortsmuseum van harte welkom... voor verhalen aan de stamtafel. Deze keer is het gespreksonderwerp het strandleven in Zandvoort. Mieke Hollander en Freek Veldwisch vertellen nu alles over het strandleven in Zandvoort. We kunt ook meteen de, nodige, de, de, de, de huidige tentoonstelling, we gaan naar Zandvoort zien. Een tentoonstelling over de blauwe tram, de badkleding en het panorama. Het wordt echt een gezellige museummiddag. En die begint morgen om twee uur en duurt tot vier uur. En het kost drie euro, inclusief een kopje koffie. Dan hebben we morgen ook nog Zandvoortlacht stand-up comedy. In het Amsterdams Beach Hotel en dat begint morgenavond om acht uur. Dan gaan we naar, uh, even kijken, uh, de 18e december. Dan is de weekmarkt Zandvoort Noord in kerstsfeer gehuld. Het Zandvoortse Kamerkoor I Cantatori Allegri komt zingen dan die 18e. En dat begint allemaal om 12 uur s middags en duurt tot 3 uur s middags. En uh, de, de middenstand en uh, u als publiek gaan natuurlijk een gul geven voor de opbrengst naar een uh, vakantieproject voor kansarme kinderen uit Zandvoort. Er wordt glühwein geschonken met een kerstkransje en natuurlijk is er ook warme chocomelk. Het koor zingt ook nog op zaterdag 22 december van 12 tot 5 uur in de dorpskern. En dan op even spieken, even kijken, de fluitketel Curling competitie gaat natuurlijk ook weer van start. En met 32 teams onderstaand in ieder geval een de tweetal voorrondes... Meer informatie wie, wat, waar en hoe, en zeker hoe laat... kunt u allemaal terugvinden op www.ijsbaanzandvoort.nl Gaan we naar de 21ste december... dan is er een openlucht kerstmusical. En dat vindt allemaal plaats op het Kerkplein... en met diverse activiteiten. En daarnaast, het popcore The Beach Pop Singers geeft ook op deze 21ste december een flitsend kerstconcert... in de protestantse kerk. Senioren en mensen met een smalle beurs... krijgen als eerste de kans op gratis kaarten... Er zijn speciale flyers voor senioren en aan mensen die met een smalle beurs uitgedeeld. Die gaan in principe voor, maar als er plaatsen over zijn, is iedereen van harte welkom. Mochten er na 12 december nog plaatsen zijn, en dat zal dan inmiddels bekend zijn... dan worden die onder de belangstellenden verdeeld. Je wordt wel verzocht te reserveren, want vol is veel vol. De entree, drankjes en hapjes zijn helemaal gratis. Dan hebben we even kijken, uh, dan gaan we naar de 22e hebben we gehad. Uh, ook de 22 december is er Mark Ent, Enthoven in Van Zonneveld tot Pavarotti. En dat speelt zich allemaal af in het theater De Krocht op die 22 december. En dat begint allemaal om 8 uur. En ook op de 22 december is het natuurlijk een tijd voor de sprookjeswandeling. Van 4 uur s middags tot 7 uur zullen vele sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Ook de kerstman is er met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto... De kerstman zit zoals gebruikelijk op zijn troon op het terras van Grand Café XL. In de Protestantskerk is een doorlopend programma met poppenkast. loopt hij vooral even binnen. Dat is de sprookjeswandeling op 22 december van 4 tot 7 uur. Dan gaan we naar de 23 december. Uh, dan is het uh, tijd voor classic concerts. Kerstconcert Alvens Kamerkor Canta Libre. Dat in de protestantse kerk, dat begint allemaal om drie uur. En zoals je al weet, op die 23 december... gaat de kerkdeuren om half drie open. Classic Concerts, kerstconcert, Alvens Kamerkoor, Canta, Cantabile. protestantse kerk, het begint, concert begint om drie uur. En ook op 23 de, die zondag, is er de Rotary Santa Run. En dat is natuurlijk voor groot en klein een groot feest. Een wandeltocht in past, gekleding, aangepaste kleding uiteraard als, als kerstman... En uh, de, de Santa pakken voor kinderen zijn voor 10 euro. En inschrijven kan via Santarum.nl. Rotariesantaren.nl Zo moet ik het uitspreken. www.zandvoort.rotariesantaren.nl uh, De loop duurt ongeveer tot half zes... waarna direct de medailles uitgereikt gaan worden. En last but not least... Hebben we natuurlijk op 30, oh nee, laatste, op, op 30 december. Het is ongelooflijk, hè? hebben ook nog. Uh, uh, de 29ste hebben we de Wandelende Wintermuziekband. Band, door het winkelcentrum. Dat is van 1 uur tot 5 uur op die 29 e december. Ook op 30 december is er muziek op de zondagmiddag in de Oosterparkstraat 44. Dat begint om 4 uur. En we, eind, we, we eindigen natuurlijk alvast we met de mededeling dat op 1 januari de traditionele Nieuwjaarsduik 60 jaar. En dat is dan om 12 uur en speelt zich dat allemaal af tot 3 uur. En u weet natuurlijk dat, waar het allemaal zich afspeelt. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. Www maar ja! Dat is pas volgend jaar. 1 januari 2019 vanaf 12 uur. Dankjewel Albert Jan, je hebt maar 10 minuten nodig gehad hè van bis mee eigenlijk. Uh, het, mag geen naam hebben. Hoor. Nee, wij gaan gewoon lekker naar Appie toe met de turtles.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 Op dit moment is er weer een hele competitie gaande hè, tussen de supermarkten. Wie heeft daar uh, mooiste kerstreclame? Nou, Appie doet dat uh, met uh, deze singel van de Turtles uit de jaren 60. En Happy Together. Helaas geldt dat uh, op dit moment uh, niet voor de hockeyers, maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Eerst gaan we nog even een kerstplaatje uh, draaien. Hier is uh, Bruce Springsteen. Het is allemaal koud the beach. de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 zegt die kerstman. De live versie van Bruce Springsteen en Santa Claus is coming to town. Ja, we zeiden het al reuze spannend op dit moment op het hockeyveld, Albert-Jan. Trek je het nog een beetje, of niet? Nee, eigenlijk niet. Elke keer als ik blijf kijken, dan ga ik vaak mis. Maar we hebben net vijf shootouts gehad. Dus van de 23 meter lijn één speler alleen op de keeper af binnen 30 seconden scoren. Dat is gelijk geëindigd. Ze hebben allebei twee keer gemist... En ge, dus nu gaan we door en Nederland heeft net weer de eerste, dus laten we zeggen de, de tweede serie shootouts. Nederland heeft net weer gescoord, dus leidt met in de tweede, tweede serie penalty shots met 1 tegen 0. En zometeen komt natuurlijk Australië aan de beurt voor de gelijkmakende beurt. Dat deze wedstrijd zo moet eindigen in zo'n zinderende wedstrijd. Het is, uh, maar we gaan naar de volgende plaats, naar het voetbal, hè? Ja, is goed. Ja, nee, is goed maar uh, doen we weer een serie van vijf dan nu? Of... Ja, nee, goeie, goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, zo'n zo wedstrijd moet je toch in de, in de reguliere tijd uh, beslissen. En vroeger was het eerst verlenging. Nou, dat is ook weg. Het is nu penalty shoots out, vijf. Nou, die hebben we nou gehad, gelijk. Nu staat uh, een Australische speler... Uh, ja, we gaan weer vijf uh, ja. nemen. Dus uh, ik kom later bij u op terug uh, luisteren. Maar eerst gaan we uh, straks weer naar uh, Jan toe, uh, ja. daar marken. Ik ben natuurlijk benieuwd of de mannen van SV over het nog lekker doen... op dit moment daar op het veld. Maar eerst hebben we deze muziek, een lekkere gauwe ouwe. Yeah. Zo'n beetje, ja, gauwe, gauwe, ik hoor wat. Ja, Nederland, de keeper houdt hem. Ja. En uh, dus uh, dat betekent dat Nederland... Ja, Nederland gaat door naar de finale, speelt... O, dus is dus, dus, dus, oh, dus, sundes, ja, dus, dus ja. Oh, nou, gelukkig. Ik ben heel, uh, gel Nederland, morgen om half drie... Tegen, tegen België, de finale van het WK in India. <middels> als we dan heel lang teruggaan in de tijd van ZFM... dan komen we deze tegen Sibyl en Don't Make Me Over. Wat lekker om hem weer eens terug te horen... en te draaien voor jullie op deze zaterdagmiddag bij ZFM. Make Don't Make Me Over. Nou ja, we hebben net gewonnen van Australië... hebben we het over het hockey -up. De heren van uh, Sanford 6, de veteranen 1, heten ze voorheen... die spelen vandaag tegen BSM uit Bennebroek uit... De ruststand daarbij was uh, 0 tegen 2, dus stonden 2-0 voor. En uh, de heren van Sanford 1, die gaan daar volgens mij ook lekker uh, in Marken, toch Jan? Absoluut. Het gaan heel lekker zelfs. Zoals ik net al zei, was uh, Marken met een offensief begonnen. Nou, achterin hebben wij heel goed stand gehouden. Ergo. Uh, we maakten 1-5 door Salim Fertou. We maakten net 1-6 door Ryan Lammers. Dus Ja, we hebben op dit moment nog 10 minuten te spelen. Nou, 12 zo een, een paar minuten bijgekrokken worden. Die scheidsrechter begint ermee met gele kaarten te strooien. Richting Marken. Maar ja. <tacht> geen, geen rode kaart gelukkig. Het is, Maar het is absoluut geen onsportieve wedstrijd. Het, is, het wordt echt lekker gevoetbald, beide kanten. Het is echt een mannenwedstrijd. Zo ja, geweldige prestatievraag van, van de heren daar in Marken. En zei, we gaan meteen dan een paar plaatsen omhoog in de, in, in de competitie ja, in de stad. Ik denk dat, dat we drie plaatsen staan. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Dus nou, nog tien minuten te gaan daar. We komen straks weer bij je terug, Jan. En het gaat lekker. Ga, ga lekker zo door, ja. zou ik zeggen. Ja. Ik zag goed hier, dus. Uh... <laughs> okay. Helemaal goed. Genieten van Jan. Dankjewel voor dit ja, moment. Ja. Oké, okay, tot straks. Hoi. Again. It's Christmas time again. I've been checking my list twice, got plans to time, time, again you your gift to Ik zie het helemaal voor me. de Jan van der Leden daar in Marken. Wat een wedstrijd op dit moment voor de SV Zalvoort. We staan voor met 1 tegen 6 daar in Marken. Tegen Marken dus de nummer 4 op dit moment in de stand van de competitie. Dat betekent dat we volgens Jan inderdaad een plaats of 3 gaan stijgen. Dat zijn goede berichten en uiteraard even na 4 uur... Voor het slot van die wedstrijd. Dat doen we dus in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Weinig uur twee met Rita Ora.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 WCFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...